De is afkomstig uit particuliere bron. De technische kwaliteit is niet helemaal zoals u dat van ons gewend bent. In ieder geval nog de moeite waard om te luisteren naar Co een hoorspelserie van Jan Moraal. Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen bier en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 Ja, ja, ja, doet je dat? Zeg, Praat we er eens met meneer over? Ja, ja, dan hoor ik het wel. Fijn zo. Ja, dag maar ook in de bak, Brink. Noem dat nog babyzitten, zeg. Dat is meer pubervloeren. <tie> of ik weet dat meneer dol is op het stoeiepartijtje op het bed. <tie> ik vecht me daar wezenloos voor vijf gulden het uur. Ah, het, het, het, het is de eer. Het is de familie die gaat zitten kijken. Het is je zaak, het is je reclame. Dus zeg maar eens nee. Kan, eh, eh, kan je die doen? Kan, kan je die maken? Eh, maar, maar je draait er wel de bak mee in, met handdoek en al. Goedemorgen. Morgen we de wiels? Morgen. Maar maar maar ben je het wel mee eens? Waarover? Dat je geen nee kunt zeggen. Waar tegen? Tegen de Afro. Tegen, tegen de familie, tegen de eer, noem maar op. Het is je leven ten schotten. De Afro? Ja. Hebben ze je ergens voor uitgenodigd of zo? Ja, uh, uh, uh, voor mijn leven. In beeld, zeg. Mijn leven in beeld. Jezus. Ja. Met je Barends? Jazeker wel. In mijn handdoek hoor. Maar wat moet je? Oh ja. ja. En dan laten ze er het ah. slachtoffer altijd zo leuk inlopen. hè? Ja. Dan denk je dat je voor heel iets anders komt. En opeens blijkt je dan het feestvarken te zijn. Ja, nou. Ik dacht dat ik stierf. Ik denk ik ga dood doen iets van die flauwe meer. Jo, vertel ja. eens. Heb ja. je ja gezegd? En met wat voor truc hadden ze je naar de studio gelokt? De oude, zeg maar gerust de oude truc, met het pistool, je weet wel. Het pistool? Op de slaap, vergezeld van een kil, je geld of je leven in beeld. Nou ja, mag ik dan even voor mijn leven in beeld kiezen? Goedemorgen. Morgen chef, morgen Lien. Morgen Paul, of, over, over, Paul. over mijn leven in beeld gesproken. bedankt. Nog even. Graag gedaan, chef. Heeft de chef het jou verteld, Lien? Nee, hij begint nog zeg. Ja. Maar heeft de Avro hem ontvoerd? Nou, nee. Nee, die, die vroeger ons dat, Lien, die lui die dat programma voorbereidde, weet je wel, hoe ze de chef met een zacht lijntje naar de studio konden krijgen, in welke functie. Dat neef Eef, die zegt meteen van... Goeie. Ja, ja die zal geen goeie zeggen. Die weet niet anders. Over uh, hoe we de chef ertoe overgehaald hebben mee te doen aan zijn leven in beeldknaap, in welke functie, weet je wel, uh, wat jij toen zei. Oh ja, als scheuren hem van het jeugdhond. ...zei ik toen. Ja, hier, als bescheur van het jurk komt, ja. Hij kan het woord beschermheer niet eens uitspreken, ter helft. Ja, dat leek mij een leuke klus voor die knapen,chef, chef... ...om nou eens een origineel idee uit te werken... ...hoe ze u als beschermheer van hun werk moesten dwingen... ...als het ware aan die uitzending mee te doen. Kraap, kolfje naar onze hand, Koen. Ja, het kolfje in je hand zal je bedoelen. Je geld of je leven in beel, ter helft eerlijk, hoor. Nou ja, ik denk, mijn geld... Nooit. Ja, hoe ze het ja. aan zouden pakken, de lui, dat wist ik ook niet, chef. Nee, he, zeg, ga jij nu even de blanke rondsgoed zitten spelen, Paul Helle. In mijn handdoek. Zo. Ja, maar wat was dat dan? In je handdoek? De muziek. In mijn handdoek. Zo komt mijn leven in beeld. In mijn handdoek. Had ik die knapen aangeboden, Lien, dat ik de chef een keer mee zou tronen naar de sauna, ja? ja? He, dat ze daar op hem in zouden kunnen praten, eventueel, hè? Lekker relaxed sfeertje. Ja, de groeiende verstikking, Paul. Met je relaxte sfeertje, de dood in de stoom, man. Zie komt de stoom dood. Ja, zeg, verschrikkelijk. Ik dacht dat ik uit elkaar knalde, zeg. Ik denk, als ik een fluitketel was, blies ik de dokter af. Duik in het koude water, verhelpt dat weer, chef, dat gevoel. Ja, dat verhelpt alle gevoel, Paul. Dat hou je helemaal niet meer van mogelijk hoor te hellen. Als je dan zo goed als gaar nog even in het ijswater smijten. Dan gaat je laatste de rest je menselijkheid dan zeggen. Dan sta je op het punt van, ja, haal maar, het hoeft niet meer, ik beken alles. Ja, wat dat betreft troffen wij je wel in de juiste stemming, wij. Ja, dat kan je dan ook nog even trellen. Als je dan weer de volgende stoomhel inkieperen. Als je daar al volslagen geruïneerd nog flauwtjes naar de vervaren ligt te luisteren. De vervaren? Ja, je adem, je oren, je hart of de dorpsmuziek voorbij komt. Die vet met de grote kan helemaal geen maat houden. Dat soort dingen leg je al vaag te denken hoor, zover ben je al. En in die nacht, duikt er dan nog eens een man of tien aan rebel uit de stoom op... ...je geld of je leven in beel. Ik denk mijn geld, nooit. Knapen pakken zoiets altijd weer anders aan dan je denkt, Lien. Dat is het verrassende in het werk van ons, hè, het jeugdwerk. Ja, wij houden wel van een geintje, wij. Ja, noem het een geintje. Als je daar in je hand doet, de auto weer wordt geknuppeld. Pstool in je nek. Blinddoek voor, een uurtje rijden, eruit, ruw geduwd. Lopen jij, lopen maar weer. Ga zitten, ga zitten. Blinddoek af, applaus. Oh, toen was je er Toen was ik er, ja. Ik was er even, hoor. In mijn handdoek, in mijn stoeltje. Net voor een paar miljoen volt als schijnwerpers op mijn verblinde ogen. Welkom meneer Piels. Mijn naam is Sonja Barons. Ja, die lag meteen dubbel. Van de lach? Nee, van mij weet ik. Daar waar die meid staat met mijn blinde ogen... ...steek ik mijn hand uit, hier willen blijven... ...geef ik haar een klap in de maag. Die lag meteen dubbel. Die was de lucht kwijt. Ja, dat ik meteen even mond op mond beademing niet. Maar ja, ja. dat gaf geen sier eigenlijk wel. Ja, omdat je ook niet ademde, knaap. Nee. Ja, nee, dat, ver, dat vergat ik even. In het vuur van het spel vergaat ik dat even. Een uh, beetje knullig, kraapt. Ja, dan moet jij zeggen, Paul, nodig, zeg. Over knullig gesproken te hellen. Ja, sorry, nee. Ik oh, wilde oh, dat meisje oh. wat frisse lucht toewaaieren, Ja, de vraag is waarmee, Paul? Oh. Ja? En dan neem je je zakdoek, Paul. En dan zeg je niet paniekerig, chef, uw handdoek. Nadenken. Maar, maar, maar waarom gaf u hem dan, chef? Omdat ik niet nadacht, Pol. Ja, de kijker zal toch zelden iemand zijn leven zo natuurgetrouw in beeld gekregen hebben, zeg. Zeg, en die uitzending zelf? Hoe liep dat? Dat liep fout, dat liep helemaal niet, dat liep uit de hand, dat liep in het honderd, dat liep de spuikgaten uit. Meteen. Meteen? Meteen. Het eerste woord het beste, dat meisje, dat arme kind, haar aanhef al. August J. U werd geboren op 16 augustus 1919. Ik zei, nee, nee, nee, nee. dat was broer Bok. Ja, al ik merkwaardig, die luiden die dat voorbereiden, die informeren daar toch naar, hè, bij uw naasten? Ja, ze zijn nog bij mijn vader geweest, zeg. Wie van de familie ze iets over Auge kon vertellen. Nou, dan moet je bij zus Vee zijn, zegt mijn vader. Bij wie? Bij zus Vee? Grote, grot, broer Piet, weer even hoor. Terwijl, die stuurt dat dan naar zus Vee zie je het dan niet? Sus die weet niks, die weet nooit iets, het verwende nest. Dat was de jongste. Negen broers, en toen kon zij nog even. ...pakel kon zich wel voor zijn kop slaan. Die had namelijk gehoopt op een opvolger in de zaak. Ja, maar dat ben jij toch geworden? Hè? Ja, maar dat was nou juist Pa's grote angst. Volgens mijn vader dan? Ja, volgens broer Pietja. Madame Vee uitgerekend. Die ineens de moeite nam ons uit elkaar te houden. Ons, de broers, Biels. Verwend als ze was. Regeren maar, commanderen maar. Omdat ze de jongste was. Hé, hey, woont u hier ook? Tegen een broer zeg. Hé, hey, zo, helemaal zo van dit. Hé, hey, woont u hier ook? Bescheten. Nou, nou, nou is het met een en ander duidelijk hoor, te Helle. Ja, wat mag. zeg. En hoe oh. reageerde Sonja Jabarens? Tja, een beetje bunzig natuurlijk, hè. Die zag je denken, wat zullen we nou krijgen? Gaat die vent een beetje zijn geboortedatum zitten ontkennen. Nou ja, doorgaan maar. Omdat die stopt met een foto in mijn handen. Hè? Met een soort gevuld konijn op een kleedje. En die zegt, uh, maar in ieder geval hebben we hier dan toch uw eerste foto. Ik kijk, ik zeg, nee, nee, nee, dat is broer Gert. Dus meer. Ja, gelukkig dat het daarna wat beter ging, chef. Beter ging, Paul de Zieleman. Ik dacht dat ik door de grond ging. Met die schoolfoto? Dat noem we die schoolfoto. Dat heb je dan al die jaren verzwegen, hè. Het ergste familieschandaal... ...wat we al die jaren gehad hebben. Maar dat uh, geëmotioneerde van u dan, chef? Dat, ah ja, ah ja, de school. Was dat gespeeld dan, chef? Nee, nee, nee. Dat was omdat ik mijn bril niet op had, Paul, omdat ik het een een, een of andere wazige, klasser kiekje in mijn hand gedrukt krijg, maar Omdat ik die arme meid Barends... niet nog verder met puree in wil helpen, zeg ik op licht lichtontroerde toon iets van... Ah, ja, ah, ja, de school. Ja, en zo aangrijpend, zeg, hoe daar die stokoude onderwijzer... toen nog even met die gehavende klas opkwam draven. Ah, wat leuk. Wat leuk als aan de halve onderwereld het bühne op komt marcheren. Met levensgroot op die foto het trotse onderschrift ter herinnering aan mijn verblijf op de tuchtschool te ginniken. Oh, de tuchtschool? Ben jij daarop geweest dan? Ik ben gek, broer Koert. Dat is zus v weer even, hè. Die herinnert zich voor het gemak weer even dat ik die kist sigaren gestolen heb. En daar zit ik dan een ontroerde traan over weg te pinken. Te midden, daar is die visten. Keur, koert. Alsof ik net weer op vrije voeten was, zeg. En die oude Turkschoolonderwijzer, die ramt ze dan wel weer het toneel af. Die raakte er weer helemaal in, zeg. Dat is mijn schoolleven in beeld. Ja, en uh, dat daarna, chef, werd er toen geschoten. Jazeker, Paul. Ja, en daarna kwam er weer even iemand het toneel overrennen. Ja, net toen uh, Sonja Paris iets gezegd had van de man waarmee u een een vriendschap voor het leven sloot, speciaal voor deze uitzending overgekomen uit Zweden, Roet Weekmaker. Ja, een relatie van broer Koertweer, het zwartste schaap van de familie. Een mij volstrekt onbekend heer die me voorbij sprint en me iets toe bijt van ik heb iets voor je meegebracht. Bak je in mijn schootwerp en weg. En rang. Rang? Rang. Drie man politie op mijn nek. In naam de wet, klik. Klik. Klik handboeien. En me maak open. Pakje, maak open. Ik zet eens een presentje van die meneer die hier net voorbij kwam. Maak open. Ik maak het open, petpillen. Petpillen. Petpillen. Ik zeg aan, ah, net wat ik nodig heb. Ja, en toen werd het uh, allemaal even wat rommelig, chef. Ja, dat waren die onderhandelingen. Vol van de programmaleiding met de politie. Ja, een heel aangrijpend gezicht eigenlijk, zeg. Om oma daar in zijn eenvoudige handdoek. ...enigszins verbijsterd tegen de rest van zijn leven in beeld aan te zien zitten kijken. Vastgeketend aan zo'n Norse regisseur. Ja, en toen leek Sonja jabana toch ook wat uh, onzeker te worden, chef, had ik de indruk. Ah, daar had ik mee zei ik. Die had het niet meer. Die bleef mens. Daar kon ik geen een meer tegen zeggen, dat zou normaal al niet kunnen, maar goed. Ja, dat, dat, dat was toen ze zei dat de chef op zijn minst eenmaal in zijn leven iemand het leven gered had, Lien. Oh ja? Ja, en toen mompelde de rechercheur van, ja, ja, vraag maar liever hoeveel je het graf in heeft geholpen. Ja, het was ja. ook al zo navrond weer. Zeg maar, heb jij iemand het leven gered dan? Oh, oh ja, dat, ik bedoel, ja, dat, dat weet je dan op zo'n moment niet meer, hè. Dat doe je, die dingen, en dan vergeet je het weer... Tenminste, dat zei ik, hè. dat dacht ik. ik. Ik herinnerde me dat niet meer. Maar was het zo? Wel, nee. En ze vraagt me dat nog, hè, die lieve meid, Ze vraagt me nog of ze me aan die tijd mag herinneren. Dat ik zeg, ijdel... Euh... Nou ja, ja, ja. Uh, voor mij had dat niet gehoeven. Uh, je praat er liever niet over, over die dingen. Maar uh, u hebt er toch zoveel werk aan gehad? om dat allemaal na te speuren. Ik, ik, ik ben benieuwd, roep ik toen nog, hè? Ja, en dat was een ontroerend herkennen, zeg. Herkennen wie? Geen mens. Mijn leven in mensen. Ik heb zelden zo'n vreemdelingen hier met elkaar gezien, zeg. Ja, en die arme Sonja tussen die twee verbaasde heren in, maar wanhopig iets roepen van, helemaal uit Brazilië, de man die u ergens in Rusland het leven gered hebt, der SS Heinrich Wilhelm Brouw. Nou ja... <hierig> Elke dag een goede daad is een zwarte hemdsmouw in het jaar, hè. Een uh, uh, broer van u ook weer, chef? <lacht> nee, Paul! Sus V. weer aangetrouwd! Dat was nota haar eigen frisse schoonfamilie. Die me toen nog de deur uitgeschopt hebben. Die haalt alles door elkaar, die meid die gooit me dan even de Braziliaanse ss er in beschoot. Ah, en wat uh, zei die? Hij zegt, dat is hem niet in de Duitsers dat is hem niet. En die gaat me dan ook nog even in het publiek voor leugenaars zetten die mo. Dat is hem niet. Ik zeg, nee, dat is onze, die die, die koekoek. <lacht> dat is die Schwester Vee, de eigen Friese Schönfamilie waaraf toe. Hij zegt, voor ons Ik zeg, ja. Dan had je bij me mij 40 moeten zeggen. Oh, maar dan kan ik fel worden hoor. Ja, verzie, oh. Verzie. oh, en die arme Sonja uh, kreeg de indruk dat hij er ook geen aardigheid meer in had, ja, chef? Die, die was zo langzaam aan het eind zeg. Die zegt: zullen we er maar liever niet mee klappen. Ik zeg, uh, wat heb je nog op het programma? Ze zegt uw huwelijksleven. Dus ik denk, nou ja, op dat punt zit ik gebeiteld. Uh, uh, dan konden de mensen nog iets positiefs draaien maar. Ja, en toen pas begon tante Lien een beetje onrustig te worden, zeg. Ja, die zat ook in de zaal namelijk, Lien. Mevrouw Piels moedig hoor. Ja, waar ze bij zat, zeg, Doemie. Onder de ogen. Onder de ogen wat? Die fijne mevrouw Barens, kom maar. Tegen jou? Tegen mij, nee. Tegen dat kind? Ah schat van een peuter, Lien. Juffrouw Barens, zeg. Waar Doemie bij zit. Juffrouw Barens. En dan zeg ik... Nu tegen u, opa Biels. U zit daar voor het eerst, uw kleindochter uit uw eerste huwelijk, helemaal uit Australië. Daar komt ze. Ja, zeg dat, Tante Lien moest er gewoon even van gaan verzitten, eerlijk. Nou, ah, he, he, ga maar na. Doe me, je gaat verzitten. Nou, dat moet de halve wereld vergaald zijn. Uit je eerste huwelijk? Ja, wist ik ook niet, chef. Dat wist niemand, Paul. Maar eens komt het uit, dat zie je. Het komt helemaal niet uit, want daar komt ze, zeg. Mijn dokter uit Australië. Ah, golf van ontroering door de zaal weer, chef. Ja, rampen zeg. Dat moet je nodig doen. Je moet nodig een kind op afsturen. Ik en kinderen. Dat gaat nou eenmaal niet, hè. Dat bast al een huil uit als je me ziet. Ah, en jij troosten? Ah, proberen. Een poging. Maar dat zeg ik. Dat is ik en kinderen. Dat wil niet. Dat wordt iets paniekers. Dan wil ik die traantjes drogen, die waard. Met mijn hand doen opstaan en dan sta ik weer zonder met mijn leven in beeld en die rechercheur zitten blijven, druk me in de stoel steek ik het huilende witte punt van de handdoek in de ogen sla twee treden naar beneden en rullen en uh, waren dat haar ouders chef? ja ja die twee slimielige gechochte emigranten, ja wat wil je die komen er helemaal vanuit Australië vliegen om hier dan even hun kind te zien mishandelen ...door een gearresteerde nakloper. Nou, dan ben je je ontroering meester hoor. Ja, die man die riep nog met een van haat vertrokken gezicht iets in de microfoon van. En zo heeft hij de moeder dertig jaar geleden ook laten zitten. Het arme mens. Zeg, begrijp ik dat je zuster je meer met een van je broers verwisseld heeft? Wel, nou, nee, een Beals. Een Beals een vrouw met een kind laten zitten. Nooit. Nee, weef. Oh, nee, nog niet in de tram. Ze hebben volslagen onbekende mensen weer. Die daar vrolijk even vooruit Australië komen overvliegen... om me hier in het openbaar even naar buiten echt een kleinkind onder mijn neus te wrijven. Dan houden we je toch echt wel even onder je handen weggeruip, hoors. Hoe susveed... Dat weer op die adres gekomen is een raadsel. Nou, daar heb ik haar net nog even over opgebeld, ik. Oh, ja, nou, ben benieuwd, wat zei ze, de dwaas? Ja, ze zegt, ja, nou, nee, wacht even, nee, dat is broer Gert niet geweest, nee. Broer Gert? Ja, nee, nee, ze zegt, wacht even, nee, dat is een vroegere buurman geweest, meen ik. Of een huh? van die mensen in de groentewinkel. Of die kant uit, waar ik dat adres van gekregen heb. De groentewinkel? Ja, ze zegt, nee, wacht even, nee, auw, die is altijd wel heel netjes gebleven, auw. Ah, dat herinnert ze zich dat nou pas, als je net een aanschouwer van heel kijkend Nederland, oh daar Ridderman. Uh, vrede Ritterman ben even uw morgen. Ja, wie is er lieverd? Ik geef hem even. Ja, dat lag die bieltje. Ah, la, la, la, la, la, la, meneer Ridderman, sympathiek, dat u even, wat, wat, voor waanzin was eigenlijk meneer Ridderman? Nee, dat was geen waanzin meneer dat was mijn leven in beeld, sorry. Ja, nee, nee, daar was straatje van een klein liefde. en co, de hoorspelserie geschreven door Jan Moraal. Biels werd gespeeld door Co van Dijk, Eline, Fiet Koster, Koen, Frans Koster en neef Eef, Mathé Verdaasdonk. De regie had Jo Fischer Jr.